Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Tientallen gemeenten moeten extra bezuinigen... omdat de zorgtaken die ze bij hebben gekregen van het Rijk... veel duurder zijn dan begroot. Dat blijkt uit de rondgang van de Volkskrant. Veel gemeenten denken aan het verhogen van de belasting... of het sluiten van bibliotheken. De problemen ontstaan met name door de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Horkaan Fani is vanochtend aan land gekomen in India. De noordoostelijke deelstaat Odisha heeft te maken... met zware windstoten en veel regenval... De lager gelegen gebieden zijn volledig onder water gelopen, huizen zijn verwoest en bomen uit de grond gerukt. De afgelopen dagen werden meer dan een miljoen mensen geëvacueerd uit het gebied. Twintig jaar geleden kwamen bij een vergelijkbare storm zeker tienduizend mensen om het leven. Bedrijven in de Verenigde Staten mogen weer zaken doen met de olieraffinaderij op Curaçao. Die ligt al maanden plat vanwege de Amerikaanse sancties tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf dat de raffinaderij huurt. De regering van Curaçao zegt dat de vrijstelling van de sancties... een belangrijke stap is om de raffinaderij open te houden. Pieter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in Star Wars, is overleden. Mayhew kroop in de jaren 70 voor het eerst in het pak van de grote harige Chewbacca. Dat deed hij vier jaar geleden voor het laatst in de film The Force Awakens. Daarna moest hij stoppen omdat hij kamte met gezondheidsproblemen. Pieter Mayhew leed al een hartaandoening. hij is 74 jaar geworden. Het elektrische autobedrijf Tesla heeft geld nodig... en gaat daarom nieuwe aandelen en obligaties uitgeven. Dat is nodig voor het opstarten van de productie in China... en de ontwikkeling van nieuwe modellen. Tesla werd in 2003 opgericht... maar maakte vorig jaar pas voor het eerst winst. Dit jaar bedroeg het verlies weer honderden miljoenen dollars. Daarom gaat Tesla op zoek naar investeerders. Het weer wisselend bewolkt een plaatselijke lenkende bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden... en een waait een matige noordwestenwind. Ook morgen en zondag...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 Een heel goedemorgen, dit is CFM Jazz. Welkom iedereen in Zandvoort en omstreken. Het is, uh, nou, slecht weer gewoon, laten we het maar zo zeggen. Veel regen en daarom genoeg reden om lekker te blijven luisteren. Ik heb veel mooie muziek meegenomen. Het eerste nummer wat ik gedraaid heb is van het Billy Taylor Quartet. Het is een album uit 1981, het heet Where Have You Been. En op dit album speelt ook de violist Joe Kennedy mee. Violisten komen niet zo heel veel voor in de jazzmuziek, maar Joe Kennedy is wel een uh, begnadigd violist... Die, meer, uh, die we graag meer hadden willen horen. Hij heeft alleen niet veel opgenomen omdat hij voornamelijk les gaf in muziek in Richmond in Amerika. Billy Taylor zelf was een, uh, een, uh, ja, een, een jazzman die vooral op televisie bekend werd. Op CBS in Amerika hadden ze op zondagochtend een televisieprogramma over jazz waar hij... Uh, heel succesvol is geworden om jazz aan een groot publiek te introduceren. Ik ga verder met een heel Nederlands trio. Ruud Brink en het trio van Pim Jacobs. In dat trio is Ruud Jacobs eigenlijk de enige, mu enige muzikant die nog leeft. Ruud Brink, Wim Overgaal en Pim Jacobs zijn al overleden. Ruud Brink was een van de beste tenoorzaaksen van Nederland... en internationaal gezien ook een hele grote die door sommige mensen... Geduid werd als vergelijkbaar met Stengats. Gaat u luisteren naar Our Love is Here to Stay... van Ruud Brink en het Pim Jacobs trio. <tied> met het trio van Pim Jacobs. Ik ben een uh, paar weken geleden naar de film Green Book geweest. Een film die uh, eind vorig jaar is uitgekomen... met Viggo Mortensen en Mahershala Ali. En die Mahershala Ali die speelt de rol van dokter Don Shirley. En dat is een, uh, een bekende. Hij is vooral bekend vanuit de klassieke muziek. Het is een, um, een, um, ja, een Jamaicaan. Hij is geboren in 1927 in, uh, in Jamaica... Hij is begonnen met pianospelen toen hij 2,5 was. Hij heeft zijn eerste optreden gedaan toen hij al 3 was. En toen hij 9 was, werd hij uitgenodigd om te studeren... met Mitelovsky op het Leningrad conservatorium Later heeft hij uh, gestudeerd bij Conrad Bernier... en uh, Dr. Teddius Jones in Amerika, in Washington, op de universiteit. Hij is op zijn 18e uh, op gaan treden met concerten bij de Boston Pops waar onder andere Dean Dixon de um, dirigent was... heeft daar Tchaikovsky-concert uh, gegeven. En in 1946 trad hij al op bij het London Philharmonic Orchestra. De film gaat vooral over uh, zijn, uh, zijn leven in het, uh, in het racistische Amerika... waar het zuiden nog uh, zwaar racistisch was. En hij was uitgenodigd om een aantal concerten te geven. En hij kon natuurlijk niet veilig reizen als zwarte in die tijd... De film is uh, met name enorm uh, boeiend door het acteerwerk van, uh, van zijn chauffeur, de blanke chauffeur Vico Mortensen. En uh, later in de film gaat hij ook uh, eigenlijk een overstap maken naar de jazzmuziek. De film komt deels overeen met zijn echte leven, straks daarover wat meer. Maar eerst Stand By Me van Don Shirley. Ja, dat was Don Shirley met Stand By Me. Het is natuurlijk niet zijn originele nummer... want het originele nummer is geschreven door Ben E. King... en dat is natuurlijk een grote hit geworden. Don Silver, ik zei al, de film Green Book. Green Book gaat trouwens over het Groene Boekje... en het Groene Boekje was in die tijd een gids voor uh, zwarte mensen... waar ze in Zuid-Amerika, uh, of eigenlijk het zuidelijke deel van uh, Noord-Amerika... veilig konden logeren, want... Uh, blanke mensen konden natuurlijk overal logeren... maar zwarte mensen mochten alleen maar in zwarte etablissementen... en zwarte hotels komen. Ondanks al dat racisme... trad Don Silver ongeveer 95 keer per jaar op... klassieke concerten in zalen bij particulieren thuis. Hij um, trad onder andere op met het v uh, Philadelphia Orchestra... maar heeft ook in Europa, in Milaan, in de La Scala Opera gezongen... Uh, gezongen, piano gespeeld bedoel ik natuurlijk... En um, naast al die optredens had hij een uh, doctoraat van de, in de muziek... maar ook in de psychologie en in de liturgische kunsten. Hij sprak acht talen, vloeiend. En is uiteindelijk gestopt met pianospelen. Hij is uh, zijn psychologiestudie in de praktijk gaan brengen. Heeft in een, uh, in een club gespeeld. Heeft daar uh, experimenten gedaan om in de muziek bepaalde tonen te verwerken en daar, en daar ook te toetsen... hoe het publiek daarop reageerde. Niemand wist dat, maar toen was hij daar al mee bezig. En Zo langzamerhand werd hij een grote pianist en grote sensatie. Want hij pakte het pianospelen weer op. Hij begon onder andere in New York te spelen... en um, kwam daar in contact met Duke Ellington... en heeft daar ook uh, met Duke Ellington meegedaan. Onder andere in zijn grote optreden in de Carnegie Hall in 1955... Nog één nummertje van uh, Don Silver. Don Shirley bedoel ik. Het komt van het album Drown in My Own Tears uit 1962. En het heet Willow Weep For Me. Shirley met Willow Weep For Me. En mocht u de gelegenheid hebben... Green Book, de film, ik kan hem aanraden. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van Abby Lincoln. Abby Lincoln is bekend onder andere... van haar huwelijk met de drummer Max Roach. Maar ze heeft ook een hele... eigen carrière gehad. Ze is inmiddels overleden. Ik kwam met haar in aanraking... eigenlijk toen ik het album tegenkwam... The Golden Lady uit 1980. Hierop speelt ze samen met... Archie Shepp... Als, um, als saxofonist, uh, met drummer Freddie Waits... bassist Jackie, Jack Gregg en op de piano Hilton Ruiz. Gaat u luisteren naar het gelijknamige nummer Golden Lady. Golden Lady. Het nummer is helaas iets te lang om uh, helemaal te draaien... dus daarom dat ik hem uh, moet afkorten. Die film Green Book, waar ik het al over had... deed me natuurlijk weer denken aan andere zangeressen... Uh, in de jazzmuziek, die ook over racisme zongen. Een heel bekend nummer is het nummer Strange Fruit. Het gaat eigenlijk over uh, misstanden... die toen in die tijd in het zuidelijk deel van Noord-Amerika zijn gebeurd... waaronder de lynchpartijen... En Billie Holiday heeft daar een uh, prachtig nummer over geschreven. Dat heet Strange Fruit... Fruit for the crows to pluck, for the rain to gather. Ja, dat was Billy Holiday met Strange Fruit. Een andere vrouw die in die tijd uh, furoren maakte, was natuurlijk Nina Simone. Net zoals Bill uh, Don Shirley was. Nina Simon ook al heel vroeg begonnen met piano spelen. En eigenlijk wilde zij graag klassieke muziek uh, spelen. Maar ze kon uiteindelijk geen plaats krijgen in een, uh, in een opleiding. Ze heeft uh, eerst zelf lang bij een privélerares gestudeerd. Maar uiteindelijk kreeg ze geen plaats. En er was uh, veel discussie later ook nog... Uh, of die plaats uh, geweigerd is doordat ze niet goed genoeg was... of omdat ze zwart was en er toen geen plek was voor zwarte studenten. Don Shirley kreeg wel een plek. Hij was man, hij was ook zwart en Nina Simone niet. Maar Nina Simone heeft natuurlijk een prachtige carrière opgebouwd. En daar heel veel succes mee gehaald. Ze heeft ook een aantal nummers van Duke Ellington vertolkt op een album uit 1962. Dat heet Nina Simone Sings Ellington. En daar ga ik twee nummers van draaien. Eerst ga ik... Uh, Do Nothing Till You Hear From Me draaien. En later nog in deze uitzending een ander nummer. Nina Simone. Do nothing Say hey. That mean that I've been untrue when we're upon the words in my heart, reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing to. You. Nina Simone met Do Nothing Till You Hear From Me. Ga verder met Sonny Greenwich. Sonny Greenwich is een uh, Canadese gitarist. En um, hij wordt door sommigen uh, voorgesteld als de belangrijkste jazzspeler van het land. Maar daar is natuurlijk ook een uh, Oscar Peterson. Dus meningen verschillen, smaken verschillen. Gaat u zelf luisteren naar Let's Play The Blues... Met Sonny Greenwich op gitaar, Jim Vivian op bass... Mike Allen op tenorsax, Don Thompson op piano... Barry Elms op drums, Charlie Ellison op trompet... het komt van het album Fragments of a Memory uit 2001... luister naar Sonny Greenwich op CFM Jazz. Het nummer duurt helaas iets te lang, dus ik ga het uh, afkorten. En ik ga verder met het laatste nummer van het eerste uur... en het, dat is een nummer van Chubby Hayes. Chubby Hayes is een uh, Engelse saxofonist. Hij speelt sopraansax, tenorsax en vibrafoon. En hij heeft een aantal jazzalbums opgenomen. Uh, onder andere in de Ronnie Scott's Club in Londen in 1962. En dat heet The Couriers of Jazz... Hij speelt erop samen met Gordon Beck op piano... Jimmy Duchard op trompet... Alan Ganley op drums... Freddie Logan op bas en natuurlijk Jimmy Hayes op sopraansax. Gaat u luisteren naar After Tea... Luister naar Tubby Hayes met After Tea. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit is CFM Jazz en zo dadelijk het nieuws van 11 uur en natuurlijk ben ik terug met nog een uur heerlijke muziek na het nieuws van 11 uur.